Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse rapper Murda moet vier jaar en twee maanden de cel in. Het heeft een Turkse rechter besloten. Vorig jaar werd Murda opgepakt op het vliegveld van Istanbul... omdat hij in zijn teksten jongeren zou oproepen om wiet te gebruiken. Zelf zegt hij dat dat nooit zijn bedoeling is geweest. Rond deze tijd begint in België een rechtszaak over de aanslag op de Bataclan. Met de aanslagen in Parijs in 2015 kwamen 130 mensen om het leven... In Frankrijk loopt ook al een rechtszaak, vertelt deze verslaggever van de VRT. De kopstukken die staan nu in Parijs terecht, zoals Salah Abdeslam. Maar bij ons moeten ja, 14 anderen met een kleinere rol zich verdedigen... omdat ze op een of andere manier zouden geholpen hebben bij de voorbereidingen. Ook al wisten ze misschien niet dat er effectief een aanslag aankwam. Zo staat bijvoorbeeld de eigenaar terecht van het huis in Molenbeek... waar Abdeslam is opgepakt. Ze moeten zich verantwoorden voor het deelnemen aan de activiteiten... van een terroristische groep, één iemand voor inbreuken op de en nog iemand voor het bezorgen van valse documenten. In totaal zijn er 13 zittingen en een uitspraak valt dan eind juni. De Nederlandse ambassade in Oekraïne gaat weer open. Heeft de minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De ambassade komt in Lviv, waar het nog wel onrustig is, vertelt onze politiek verslaggever. Afgelopen weekeinde was er nog sprake van Russische raketaanvallen op die stad. Maar de minister en het ministerie achten het toch veilig genoeg om aan een beperkte terugkeer van de ambassadestaf naar Lviv te werken. Net na het begin van de oorlog verhuisde de Nederlandse ambassade naar Polen. Frankrijk en Italië zijn zelfs van plan om hun ambassades in Kiev weer te openen. En in Amsterdam lossen ze in één keer twee problemen op, of misschien wel drie. Als je last hebt van de stijgende energieprijzen en in een slecht geïsoleerd huis woont, kun je de bol gratis laten isoleren. Dat gebeurt dan door statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Die leren zo klussen. Handig. Omdat er nu ook een tekort is aan technisch personeel. En ook voor henzelf zelf handig, omdat ze dagelijks bij mensen over de vloer komen. Het is goed voor mijn Nederlands. en uh, uh, Ik kan uh, uh, veel technische, technische dingen leren. Tot weer, aardig wat zon, soms wat wolken. 16 graden in Groningen en 20 in Brabant. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat één file op de N516 van Zaandam naar Oostzaan. Voor de aansluiting met de A8 heb je 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. van deze aflevering van Zandvoort op zondag. Je hoorde de Nederlandse band uh, Fruitcake een Hits. Een hele grote hit uit de jaren 80. Dat was My Feet Won't Move. Heb ik ook wel eens last van. En helemaal, uh, ja, als je dan een keertje een uh, avondje doorgezakt bent. Niet dat dat uh, bij mij het geval is, uh, Albert-Jan. Maar uh, ja, dan gaat het allemaal even wat uh, minder gemakkelijk. Nou, het is Pasen. Iedereen uh, gelukkig uh, pasweekend En... Uh, wij zijn er weer met de radio. Goedemiddag, Aubajan. Ja, en uh, zoals het hoort, hè, buiten prachtig weer. En, en dat zijn wij binnen. En wij zitten weer lekker binnen. Nee, maar goed, dat neemt niet weg dat het natuurlijk heerlijk is... voor alle gasten uh, in Zandvoort en natuurlijk ook voor de Zandvoorters... heerlijk buiten zitten in het zonnetje. In de, in, in de schaduw is het trouwens nog best wel een beetje fris, hoor. Maar goed, uh, in ieder geval niet getreurd. Het is prachtig weer morgen wordt, Ook uh, keurig mooi weer. Maar daarover later natuurlijk meer tijdens het weerbericht... rond de klok van half drie... Uiteraard hebben we ook de evenementenagenda. En we kijken deze keer een beetje vooruit naar evenementen die uh, eraan zitten te komen. Uh, terwijl er op dit weekend, uh, zoals gisteren en vandaag, uh, de, de paasraces op het circuit uh, uh, verreden worden. Uh, de volledige titel is de zomeravondcompetitie paasraces. Dat is de volledige naam voor dit evenement uh, van gisteren en vandaag. Dat loopt vandaag tot uh, ruim half vijf, vijf uur door. En de entree is gratis. Dus als u in de buurt bent en u wilt lekker even in de duinen genieten van racegeweld, dan kan dat voor niks. En bent u van harte welkom op het circuit.com Zandvoort. Ja, toch waren heel veel mensen lekker aan het kijken richting circuit vanmiddag op de boulevard. Dus uh... ja, nee, dat is hartstikke leuk meegenomen. Gezellig. Strand vol, uh, dorp vol gezelligheid. En, uh, heerlijk. Dus een natje en een droogje kan je overal vinden vandaag. Goed, uh, wat zei ik nou? Ja, half drie het weerbericht. Uh, dan hebben we natuurlijk om half vijf een item dier van de week. Nou, deze, is, dit, deze week is dat bumper. Uh, en het gedicht van de week, kwart voor vijf liefhebbers, ontbreekt ook op deze eerste paasdag niet. En uh, de verpakkende titel is Ze zei hallo. Uiteraard hebben we ook zandvoort nieuws in het kort. En zoals u van ons gewend bent op de zondag... tussen drie en vier we, gaan we de regio in, CFM in de regio... We gaan naar Schorel, want de afgelopen weken hebben we natuurlijk hele discussies gehad in aanloop van die verkiezingen over die tiny houses. Maar zijn ze nou echt zo zelfvoorzienend, ook qua voorzieningen? En u hoort allemaal, want in Schorel staat er, staat er een aantal van die tiny houses. En onze collega's van NHTV hadden daar een reportage over. We gaan ook naar de Noorderplas in Alkmaar... want dat vaarseizoen is ook daar begonnen op de Noorderplas. En we gaan ook naar de Noordkop, wel richting Texel... want uh, volle, te uh, volle veerboten tijdens de Pasen naar Tessel. En uh, daar hebben ze ook een bijdrage van. Koro via Pit Report ontbreekt natuurlijk ook niet. Zoals gezegd, de Pinkster Races op het circuit.com Zandvoort. Paasraces. Paasraces. Oh ja, schrijf ik, op. ik schrijf echt Pinkster Races op. Hè. Goed, hè? Paasraces, jij hebt gelijk... En we kijken natuurlijk ook met één oog, uh, uh, volgen we natuurlijk ook de wielerklassieker over de kasseien, En dan hebben we natuurlijk over Parijs-Roubaix, uh, maar daarover later in de uitzending meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur lekker te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, albert dan Weer een uh, vol programma. En dat uh, na een uh, lekkere paasontbijt uh, of een uh, paasbrunch, Ik hoop dat het uh, gesmaakt heeft. En uh, ja, dat het uh, paaslammetje, uh, het uh, boterlammetje ook niet uh, ont, uh, ontbrak in ieder geval tijdens uh, dat ontbijt of de bruns En natuurlijk een lekker uh, hard of uh, zacht gekookt eitje, precies wat je zelf wil. Nou ja, wij zijn er in ieder geval met uh, drie uur lang heel veel lekkere muziek. Zonnetje schijnt lekker in Sanford, een graadje of 16. Lekker warm uh, als je in ieder geval uh, in de zon zit, geniet er allemaal lekker van. En wij draaien heel veel lekkere muziek en natuurlijk informatie voor Zandvoort en de regio. En Narada Michael Walden mag zeker ook niet ontbreken. Oh, He hasn't lost his touch. I'm oh, working me so much. It's more than just a passing fantasy. de disco-klassieke van uh, Narada Michael Walden hoor, die, dat was de Divine Emotions. Vandaag uh, geen voetbal uh, in de Eredivisie, divisie, uh, Albert-Jan. Want uh, ja, de Bekerwedstrijd is natuurlijk straks om uh, 6 uur. De finale tussen uh, Ajax en uh, PSV. En wordt die nou in Rotterdam gespeeld? Ja, hè, ja, ja, in de Kuip. In de Kuip in uh, Rotterdam om uh, 6 uur vanavond uh, de Bekerfinale. Gisteren speelde wel SP Zandvoort, je namen thuis op tegen Arsenal. Mocht het verslag uh, bij ons uh, gemist hebben. De wedstrijd is uiteindelijk gewonnen door uh, SP Zandvoorts. Met een uh, mooie 2-0 uh, op het uh, eindscorebord. En uh, ja, daar, uiteraard een hele mooie prestatie. En daarmee staan we op dit moment op P nummer 5. Vijf, ja, ja net, uh, net geen vierde plek. Want op de vierde plek uh, staat uh, Arsenal, de tegenstander van gisteren. Gelijk aantal punten. 26 en 17 wedstrijden gespeeld. Maar toch net even, net even op die vierde plek nog. Dus tot zover het voetbalnieuws. Straks het nieuws in het kort. Het algemene nieuws dan. De nieuwe eerst hoor, zeker langskomen bij CFM. Zo deze van uh, Sol dat was uh, Multicolors. Het is uh, kwart over twee geweest, het nieuws in het kort. Is er nog wat gebeurd, Albert-Jan? Ja, zeker. Uh, laten we eerst even gaan naar uh, afgelopen donderdag. Want uh, minderjarigen op hederdaad aangehouden. Afgelopen donderdag werden door de politie Kennemer-Kust... drie minderjarigen op hederdaad aangetroffen... in verband met het opengelukkige geweldpleging in Zandvoort... Ze hadden namelijk een ruit vernield. De drie verdachten werden overgebracht naar het cellencomplex in Haarlem. De ouders mochten hun kinderen ophalen in het cellencomplex. Afgelopen vrijdag werden de drie minderjarigen door hun ouders gebracht naar het politiebureau voor het verhoor. Twee minderjarigen hebben een halt gekregen, dat is een instelling... En een minderjarige moet voor de politierechter verschijnen. Echter, het artikel vermeldt niet waar dat was. Weet jij dat? Nee, dat weet ik ook niet precies. Ik weet wel dat er donderdag ook een ruit vernield is bij de Silvermail bij het Spoor. Maar volgens mij is dat niet deze, maar misschien wel. Goed, dan nieuws over het HDMZ-museum. Want het doek valt voor het HDMZ-museum. Het HDMZ-museum houdt op te bestaan. Dat valt af te leiden uit een persbericht dat van voorzitter Frits van Loenen-Martinet namens de stichting HDMZ, die het museum exploiteerde. Daarmee komt uh, na iets, iets meer dan twee jaar een einde aan het museum. Dat was bedoeld als geschenk aan Zandvoort voor de in 2019 overleden kunstenaar en verzamelaar Jan F. van Belen. Wat er nu met het nieuwe gebouw gaat gebeuren is niet duidelijk. Recentelijk nog werden er succesvol live uitzendingen van verkiezingsdebatten georganiseerd. En het zou jammer zijn als de openbare functie voor het dorp verloren gaat. De bal ligt nu bij de stichting Genevieve, eigenaar van het pand. De collectie en het vermogen van Jan F. van Belen. Afgelopen zondag was het dan eindelijk zover. Het nieuwe restaurant Maru in de Halterstraat werd geopend... het pand van het voormalig café Neuf... is de afgelopen maanden flink verbouwd... en het resultaat mag er wezen. Het centrum van Zandvoort is een modern... kwalitatief hoogstaand restaurant Rijker. Onder de vele genodigden waren ook de werknemers... van de Zandvoortse aannemer Novus Bouw... die het pand flink onder handen heeft genomen. Enkele draagmuren zijn verwijderd... waardoor een open keuken is ontstaan... en het stijlvolle interieur... vanuit allerlei hoeken is te bewonderen... Ondanks de metamorfose zijn er ook verschillende details behouden gebleven van het nostalgische café Nuf. zoals bijvoorbeeld het imposante granieten barblad er nog. Net als de open haard en de grote art deco plafonnière. Maar verder is het zo'n beetje alles anders. Een bezoekje waard, zou ik zeggen. Een motorrijder is afgelopen dinsdagavond zwaar gewond geraakt op de zeeweg. Rond half zeven ging hij onderuit in een flauwe bocht. En bij het ongeluk waren geen andere verkeersgebruikers betrokken. De zeeweg moest worden afgesloten in verband met de hulpverlening. De politie, een traumateam, twee ambulances en de brandweer kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op het wegdek. De verkeersongevallenanalyse is naar de plaats van het ongeluk gekomen... om onderzoek te doen naar de exacte toedracht. De burgemeester van Bloemendaal is uh, uh, aan het onderzoeken... welke maatregelen er genomen zouden kunnen worden om dit soort ongelukken te voorkomen. Want het is toch vaak blik, uh, hoe noem je dat? bliksem en inslachten op de zeeweg... Goed, wordt vervolgd. Mark Dibbe treedt per 1 mei 2022 in dienst van Zandvoort Marketing. En zal per 1 juni 2022 Lana Lemmens opvolgen als directeur Zandvoort Marketing. Uh, Mark Biebe haalt, met Mark Biebe haalt Zandvoort Marketing een zeer ervaren marketing en sales manager in huis. Met een groot zakelijk netwerk. Hij heeft diverse leidinggevende functies bekleed. Bij onder andere Mediahuis, Hallmark, Holland Casino, Randstad en Coca-Cola. Het bestuur van Zandvoort Marketing heeft er alle vertrouwen in dat hij van grote toegevoegde waarde zal zijn voor de organisatie. Mark Bibben, ik ben sinds 2017 een trotse inwoner van Zandvoort. De dynamiek van ons prachtige dorp als toeristische bestemming vind ik geweldig. Ik kijk er dan ook naar uit om samen met het team van Zandvoort Marketing... ...Zandvoort te blijven positioneren als de hotspot voor Nederlandse en internationale gasten door de toeristische visie uit te dragen en bruggen te bouwen... tussen bedrijven en organisaties, de politiek en uiteraard de bewoners. En tot slot, wandelen met je hond over het strand is een heerlijk uitje... en de meeste honden zijn hier dan ook gek op. Het strand is als geheel aangewezen als losloopplaats... en ze hoeven dan ook niet aangeleid te zijn... mits ze goed onder appel staan. Ze zijn welkom in Zandvoort, maar er gelden wel extra regels. Van 15 april tot 1 oktober mogen de honden tussen 9 uur s morgens en 7 uur s avonds niet op het strand komen. Buiten deze tijden zijn ze wel welkom op het strand. Wil je gedurende deze periode toch tussen 9 uur morgens en 7 uur s avonds met je hond op het strand wandelen... dan is dat mogelijk op het strand voorbij Parnassia in Bloemendaal aan de zee. Op het hele strand geldt een opruimplicht van hondenpoep... en ben je verplicht zelf opruimmiddelen bij je te hebben. Je moet deze op verzoek kunnen tonen aan een opsporingsambtenaar... Binnen de Boudekom in Zandvoort is het gedurende het hele jaar verboden om de hond los te laten lopen... Het is toch gek dat na zoveel jaar nog, dat de honden bezit, sommige hondenbezitters dat nog niet door hebben. Nou, nee, nee. Of niet door willen hebben, Albert-Jan. Dat kan het ook zijn, natuurlijk. Hè? Ik denk het laatste. Ja, zeker. Nou, dankjewel voor het uh, nieuws. Het nieuws uh, kan je ook nalezen. Uiteraard op onze eigen ZFM-app. Zoek hem even op uh, in de Play Store voor uh, Android-gebruikers. Uh, onder ZFM Zandvoort. En je blijft op de hoogte van uh, het laatste nieuws uit Zandvoort en de directe regio. En je luistert ook meteen. En daarna het geluid van Zandvoort ook op een hele makkelijke manier is dat te doen. Ook via zfm livenl daar kan je ook live meekijken. zomereert op de zondagmiddag bij CFM. Je hoorde Allego en Particito. Zo dadelijk het weerbericht. Blijft het zo zomers als vandaag. Je hoort het van Albert-Jan na deze van Mister Mister. Single uit de jaren 80 uh, hoor je op de radio. Dit was uh, Mister Mister en Giry Lee. De weerbericht. drie geweest, het uh, weerbericht voor de komende dagen blijft het zo mooi, Albert Jans. zou mooi zijn. Ja, het blijft mooi. Laten we daar wel over kort en bondig zijn. Fijn, dankjewel. <lacht> Dat <lacht> ja, was ja, het weer Ja. <lacht> Goed, het zijn zonnige paasdagen, want zowel vandaag als morgen schijnt de zon volop. Dat betekent in deze tijd van het jaar 12 à 13 uur zonneschijn per dag. Smeer je wel goed in, want de zonkracht is alweer 4. En dat betekent dat de onbeschermde huid na 30 tot 60 minuten kan verbranden. Afhankelijk van je huidtype. Er, er waait een matige zuidoostenwind en het warmt vandaag op naar 17 graden en morgen tot 18 graden. Temperaturen van een graad of 15 zijn gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Dinsdag is wat meer bewolking, maar ook dan breekt de zon nog geregeld door, ongeveer 7 uur. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en voert minder zachte lucht aan. De temperatuur loopt op naar 16 graden. Woensdag en donderdag is er een mix van zon, wolken en wellicht een enkele bui. De wind waait uit het noordoosten en het wordt op beide dagen 14 tot 16 graden. En tot slot, vanaf vrijdag warmt het weer wat op en, komt, en dat komt door een wat meer oostelijke wind. De maximalen liggen veelal tussen de 15 en 20 graden. Het weerbeeld laat een mix zien van zon en stapelwolken en de kans op regen is ongeveer 30 procent. Aldus Rico Schreuder. Dat was inderdaad het weer. En je hebt gelijk hoor met de samenvatting aan het begin. Inderdaad, prachtig weer blijft het de komende dagen. En daar gaan we allemaal lekker van genieten. Temperatuur op dit moment is zo rond de 16 graden. Heerlijk strandweer hier in Zandvoort het En het weer kan je ook blijven volgen op onze CFM app Kijk dan even onder uh, Meteopagina En dan kan je ook het weerstation uit Zandvoort blijven volgen Hier is Sister Golden Hair Well I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed But I set my sights on Monday And I got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 you see it in my eyes. And I've been one for correspondent, and I've been too, too hard to find. But it doesn't mean you ain't been on Heel yeah. Als je van de gouden oude muziek houdt, dan zit je op deze zondagmiddag goed hier bij CFM. Wat we draaien de single van America in Sister Golden Hair. Vandaag geen voetbal uit, zei ik al hè, straks de bekerfinale om 6 uur tussen PSV en Ajax. Maar we hebben wel wielrennen en niet zomaar een echte klassieke Parijs-Roubaix. In Compiègne, een voorstad van Parijs, begon het peloton om kwart over elf vanmorgen aan de 119e editie van Parijs-Roubaix. De weg naar de finish is 157 kilometer lang en een vijfde deel is bezaaid met kasseien verdeeld over 30 stroken. Onder impuls van Ineos werd het peloton door waai-vorming uiteengereten en voorin zaten Dillon van Waarle... en Turner van Ineos en Step was vertegenwoordigd door Sénéchal en Lampre. Bij de negentig, negende van de dertig kasseistroken had de groep van Van Baarle 1.1 marge op een groep van, met Mathieu van der Poel, Van Aert, Kuhn, Apergeen en Laporte. Iedereen hoopt, natuurlijk op een, hoopt op een ouderwetse strijd tussen Mathieu van der Poel en zijn aloude rivaal Wout van Aert. Na zijn derde plaats van vorig jaar Aast Mathieu, aast Mathieu op revanche. Hij zal dan in ieder geval met Wout van Aert moeten afrekenen. Want die is ook weer fit en dat behoort hij automatisch tot de favorieten. Hij zal echt geen genoegen nemen met een bijrol. Ook Stefan Kun behoort tot de kanshebbers. Hij zou zomaar kunnen verrassen. Zijn ploegleider Marc Mardiot is tweevoudig winnaar van prijs Roubaix en kan hem vertellen hoe hij dit moet aanpakken. Van Groupama FDJ zou, hij, zou het de kroon op een uitstekend voorjaar kunnen zijn. Even rechtstreeks naar de etappe. Nog 98,8. Moto 1, uh, Moto 1. Nog 98,7 kilometer te gaan tot aan de streep. En dan op 45 seconden. Er volgde een drietal achtervolgers. En het peloton met alle favorieten daar nog in op 1 meter. 1 minuut 10. Uh, dus nog van alles mogelijk. Uh, geen uh, ja, wel, wel al wat valpartijen gehad. Lekker banden inmiddels ook. Maar ja, dat hoort allemaal bij Parijs Roubaix. Eigenlijk hoort er regen bij, hè. Dat is het helemaal. Uh, Die gladde kassa. Dat, dat is het helemaal ramp. Maar het, het is prachtig uh, weer. En uh, wat dat betreft uh, nog. Uh, een spannende, spannende race. Uh, de, op kop uh, momenteel een, een vijftal uh, uh, renners... onder aanvoering van de Italiaan De Ballerini. En uh, voor de rest nogmaals 48 seconden de uh, Pruss Prussifans. Dat zijn er drie. En dan op 1 minuut 10 het peloton met alle grote namen. En natuurlijk met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. We houden u op de hoogte. En we weten het, een Italiaan moet je altijd in de gaten houden. We weten ook van de vrouwen met de Ronde van Vlaanderen... en uiteraard Parijs-Roubaix gisteren, op jan Want die Italianen die kunnen zomaar eens verdacht uit de hoek komen... en misschien wel kans maken op de overwinning. De Ronde, we houden hem voor je in de gaten. By the moon and the stars in the skies And I swear, like the shadow that's by your side I see the question was hij toch ietsje beter voor degene die mee zit te luisteren. Je hoorde I Swear, dat was de single van All for One. Dus zondagmiddag, eerste paasdag. En ook wij zijn vandaag lekker op de radio aanwezig. Zandvoort op zondag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Met uiteraard lokale informatie en heel veel lekkere muziek. Waaronder Doe Maar en Doris Day. Ik ken een hele daar speelt een team maar Ja, we blijven even bij de Nederlandstalige muziek, uh, Albert-Jan. Want gisteravond was het een uh, feestje op het Ja, Jazeker, want uh, daar kwam uh, niets minder dan drukwerk op bezoek in het Wapen van Zandvoort. En hoe kon het nou? Want vorige week donderdag uh, werd Edwin Gitsels, Zandvoorter en oud-bandlid van Drukwerk... gebeld door Harry Slinger. Er ging een optreden niet door, maar Drukwerk wilde met Pasen toch graag spelen. Kunnen we niet in Jan Stamkroeg optreden? vroeg hij aan Edwin. Edwin nam daarop natuurlijk direct contact op met uh, begitte van Eijg, een van de eigenaren van het Wapen van Zandvoort. En die zei natuurlijk volmondig ja. Gisteravond was het dan zover. In een stampvol Wapen van Zandvoort speelden Harry, Bram, Marcel, Erik en Bas... bijna twee uur lang de sterren van het plafond. 22 nummers kwamen voorbij, waaronder uiteraard de hits als bijvoorbeeld... Je loog tegen mij, Marianneke, Wat dom, Schijnen hier op mij en vele, vele anderen... Het was mooi om te zien dat deze vijf uitstekende muzikanten er in een kleine kroeg net zo vol voor gaan als bijvoorbeeld vorig jaar in Paradiso. Harry Slinger is inmiddels 72, maar hij zingt nog net zo goed of misschien nog wel beter als pakweg 35 jaar geleden toen Edwin zelf nog in, bij, in drukwerk speelde. Bram, de zoon van Harry Slinger, heeft de plek achter de toetsen inmiddels overgenomen. Bij het nummer Hey Amsterdam mocht Edwin zaterdagavond nog even meedoen. Edwin is trouwens de biografie van Harry Slinger aan het schrijven. En deze is vanaf volgend jaar te koop. Maar in ieder geval drukwerk live gisteravond in het Wapen van Zandvoort. En het was een heel mooi feest. En wij gaan de grootste hit van drukwerk nog een keertje voor je draaien. Hier is hij. je loog tegen mij. Toen ik thuis kwam, was je deur voor mij op slot. En je deed of je niets had gehoord. Ik ben lief Het was kapot. Nu zeg je: kom binnen, je ook door. Maar ik ben nu bang dat ik stoor. Hij hoog tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal in te wases wat denk je dat je je bent heel wat van plan dan. Toen ik haast kwam, was er geen brood meer in je kast. En je zei, ik kan niets voor je doen. Maar ah, nu heb je dan zelfs je ringen verpatst. En kom maar vragen op hoe. Je bent zeker vergeten van toen. Tegen mij, alsof ik een kind was, geloof dat je dacht dat ik helemaal vol in te was is. wat denk je dat je man kan? Zes schat, je bent heel waar. Toen ik kwam, was er geen plaats meer in je bed. En je zei, ah, stop jij uit de bank. Nu heb je je vriend uit je kamer gezet en mix je een liedje drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank, kijken bak. Alsof ik een kind was Geloof dat je dacht Dat ik helemaal vol in de Ga denk je dat je Maan kan Zes maar, je bent heel wat Van plan Je loog tegen mij Alsof ik een kind was Geloof dat je dacht Dat ik helemaal vol in de Ga denk je dat je Maan je bent heel wat van Ja, werkelijk ongelooflijk, maar een hit van alweer 41 jaar geleden. Terug naar uh, 81 met uh, Je loog tegen mij. Eerst lekker uitwaaien. En dan een ontdekkingstocht door dat mooie dorp in de duinen. met zijn geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort. We kunnen nog twee hits tot aan het nieuws en weer van drie uur voor je gaan draaien. En een van die twee is deze van The Breakfast Club. na het paasontbijt van vanmorgen draaiden we deze van de Breakfast Club. Die past er uiteraard wel bij, je de Ride on Track. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. Graag tot zometeen. radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort.